Een tijdje geleden Hans? Ja, jaar. Nou, 25 jaar. Hans. 25 jaar geleden, 1999 heet heette 1999. Ja, ik weet het ah, nog goed. Weet je het nog? Ja. ja, ik deed drive-in-shows in die periode. Oh, met Prince samen, of niet? Nee, dat ook. Oh, ik ben wel eens een keer bij een concert geweest. Ik mocht backstage oh, ja? bij Prince. Ja. Oh, en toen was ik helemaal in Londen, in Wembley. En toen uh, uh, uh, kwam hij aan. Zo'n heel klein mannetje. En, hij zei, hey, en toen hey. ging alles dicht. Hij <laughs> ja, ging alles dicht. Toen zei groot, een heel groot scherm. En toen stonden we erachter. En toen zijn we maar weggegaan. <laughs> ja, mooi, mooi. Dat was een mooi verhaal. Goed, we gaan. We beginnen met de tweede uur van uh, uh, Goedemorgen, Zandvoort, uh, met mijn uh, collega Ger Loogman en de technicus Isabel Gunnelson. Ook uh, verantwoordelijk voor de muziek. Wat gaan we doen in de tweede uur? We gaan zo praten met Hilly Jansen. Welkom Hilly, ze zit al klaar. Van het Zandvoets Museum. Uh, het Museum, over de nieuwe expositie. En, en, uh, ja, en het vertrek, uh, helaas. Uh, daarna komt het, uh, Carine Veren weer terug. Uh, die heeft gisteren de watertoren beklommen. Ja, en we hebben we foto's we... gezien. Ja, Ziet er spectaculair uh, ja, uit. Fantastisch. En uh, Ze heeft er twee... Uh, ben jij daar nog wel eens geweest vroeger? Uh, ja, heb, heb jij daar nog wel pannenkoeken ik gegeten? Van, ik heb van mijn zus nog een, een feestje gehad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 Al 67 jaar. 67. Ik, ja. ik weet niet anders dan dat ik die beer heb. Die nou ja, is ja. helemaal kapot uh, en een kapot uh. oog enzovoort. Ja, geweldig. Maar uh, die geeft dat gewoon af aan het museum. Uh, dus ja. Heel mooi. Ja, Ik heb zelf ook nog een, een, een, een poesje. Dat was een knuffel. Nee, dat heb ik oh. niet. In. Dat had ik wel in kunnen lezen. Ja, die is ook uh, ja. 69 jaar oud. Ja, mooi. En, en, uh, en die is, maar er zit stro in.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 Een, een huilbaby, een ja. slaapbaby en een lachbaby. Nou, ik had er nog nooit gezien. Dus oh, nee. Je oh, krijgt schupper. hele gesprekken. Ja, ja. Hoe kom je er nou bij om een expositie over een speelgoed uh, te beginnen? Nou, dat kwam omdat ik een kleindochter heb. En uh, die is gek op My Little Pony. Nou, nergens te koop. Dus ik gewoon op Marktplaats zit te googelen. Nou, de ene doos naar de andere voor uh, hele kleine bedragen. Nou, toen stond er... Heb je allemaal gekocht? Een gigantische doos voor ja. 30 euro. Oh, ja. Ik denk... Nou, ik zet even alles neer. Dit is rijp voor een tentoonstelling. Ja, dat gaan we gewoon doen. Ja, dat is grappig.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 Ik kan me ja, echt voorstellen. Zoveel ja, werk. kan me voorstellen. Ja. Uh, uh, je hebt niet alleen de tentoonstelling, want er omheen gebeurt ook het een en ander. Hè? We hebben het al eerder gehad over zeg maar, radio voor kinderen. We gaan dat maken. Er ja. komt uh, schoolradio. schoolradio Woensdag is het dan de eerste keer. Ja. Ik weet niet hoe dat gaat lopen, want het is woensdagmiddag, komen ja. de kinderen wel. Er ja. maar... nou ja, we, we zijn afspraken gemaakt met scholen. Uh, maar daar ben jij bij betrokken, ja, Leon en ik zijn erbij ja. betrokken, ja. dus dat komt wel goed. En anders uh, praat ik het ook wel gewoon, dat komt helemaal in orde, denk ik. We gaan gewoon een uur radio maken, maar eigenlijk door kinderen. En dat is wel leuk natuurlijk, voor ja. de kinderen. Nou, ik had ook al uh, Leon gevraagd van uh, wil je daar opnames van maken? Want we hebben nog één beeldscherm dat gevuld uh, kan ja, worden. Ja.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 Uh, die hoeven niet te betalen. dus nee. Ik hoop ook dat er heel veel kinderen komen. Ja, dat uh, je hebt ook. natuurlijk ook nog ouders. Ja. Ik denk, waar laat ik die allemaal? Ja, nou, maar goed, goed we uh, gaan het meemaken. Absoluut. Um, uh, tot wanneer loopt deze expositie? Tot maart. Tot begin maart. maart. <coughs> dan gaan we de bunker tentoonstelling opzetten. De bunker opzetten. tentoonstelling, ja. oké. Okay. En dat is jouw laatste dan? Of? Nee hoor, Street Art is mijn laatste. Oh, okay. kijk daarna nog één. Ja. En wanneer neem je afscheid van het Zomert Museum?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 En dat heet Beleef Zandvoort. Beleef Zandvoort. En daar gaan we heel veel losse culturele projecten ah, in stoppen. Ah, dat um, nou, die wat, doellijst wat, van mij, ik denk je zo. <laughs> Ga ik dat allemaal realiseren dit jaar? Ja, natuurlijk. Ja. Dus, was er een stichting geluk. die dat al regelde? voor het, wat zeg De culturele stichting, die was er nog niet? Nou ja, je hebt Zandvoort Zou Art. Zandvoort Art ja natuurlijk. Maar die hè? doen... Hun Zandvoort Art Route ja, ja, ja. En ja, ja, ja. Uh, ik denk dat wij voor heel Zandvoort iets kunnen betekenen. Mm, mm, mm. Uh, we krijgen de beschikking weer over het uh, oude raadhuis. Oh, okay. Zolang het nog leeg staat. Yes. Dus ik wil niet zeggen al die kraak, maar. Uh -huh. beneden? Ja, beneden ja. dat oude In gedeelte. Straat, hè? Ja. Dus nou ja, daar kunnen we invulling aan geven. Uh, we hebben de oude brandweerkazerne, waar, je, okay. uh, waar de kinderkunstlijn, maar ook Zandvoort Art. <laughs> we gaan hem open monumenten dagen doen. Ik Alweer mooi als ik het allemaal ja, Maar het wordt geen tweede museum uh, daarin. Nee, uh, nou ja, je nee. moet het zien als een uitvalsbasis. Met, we hebben met pronkstukken gedaan en, ja. voor, voor school. Uh, dat kan niet in het museum. Waar kan het dan wel? Oh ja, we kunnen het in het raadhuis doen. Ja, ja. Dus van die spontane dingen. Uh, ja, wel Sinterklaas uh, bijeenkomst. Of ineens komt er iets op van een poppenkast. Nou, hup, dan kunnen we ja. daar naartoe. Ja, ja, ja, dat is wel heel mooi. En, uh, ja. Ik hoor het al, uh, honderden. Nou, honderden is veel, maar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 Ja, volgens mij wel. Kijk, daar ja. houden we van. Eerst had ik zo. zoiets van, nou, het hoeft voor mij niet. Maar nu denk ik, nou, kom op maar. Ik ja. wel van een feestje. Ja, natuurlijk. Maar ja. ja, ja, wel heel informeel, hoor. Ja, je hebt gelijk. Niet met handjes uh, schudden en zo. Nee, nee, nee. Of, nee, of, nee, of uh, emotionele toespraken. lekker even in de Polonaise met z'n allen. Ja. ja, en een borreltje. Ja, ja en vies. een borreltje. Nou, zo zo kennen jullie weer eigenlijk, Hilly. Ja. Nou, ik uh, wens je enorm veel succes met alles wat je nog uh, gaat doen. Nou en, ja, flow ben je nog niet weg. Blij dat Zandvoort uh, Ja, jou jouw.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 dat moet zij maar zelf ja. vertellen, dus. dat kan. Uh, alle zeker alle... weten. ja, ja, ja. oké. Okay. nou, ja, goed, dan ga ik, uh, ga ik er een keer uitnodigen dat is toch, okay. voor het programma. Ja. En, uh, maar ja, bedank je jou in ieder geval voor je komst uh, en nogmaals veel succes met alles wat je nog gaat doen uh, dit jaar en de jaren daarna. En we komen elkaar nog wel in In de twintig ja, jaar daarna, zeg maar. maar. Ik, ik wil ook uh, geïnterviewd worden over street art. Nu. Heel goed. Ja, dan gaan dat we duur, doen. Ja, gaan we nu, zeker dan, doen. Dan kom je weer terug. Nee, ja. En de nieuwjaarsreceptie blijf ik ook doen. Ja, ja, als vrijwilliger. Kun je iets zeggen over street art? Of wat moeten we ons street daarbij presenteren? Street art? Uh, ja, dit uh, worden uh, muren in de openbare ruimte... die beschilderd worden ja. door... Nou uh, ja, kwaliteit kunstenaars. Dus wat denk jij? De, de oude brandweerkazerne, mm -hmm. die zijkanten, dat, dat hele saaie gebouw, mm -hmm. die mogen ze doen. Oh, wat en goed. Die, die keermuur bij de uh, passage. Okay. Dus als je ja. de trein uitkomt, ja. die, die, die muur die ik ooit gemozaïkt heb, mm -hmm. Nou, die is echt wel aan uh, vernieuwing toe. Dus ja. We hadden nou, gaan... natuurlijk die, die, die uh, steegjes hè, bij de Engelbidstraat. Die hebben we Prachtig al geworden. gedaan. Prachtig geworden. Ja. Ja. Maar voor alles oh, is het... dat wordt meer uitgebreid eigenlijk. Ja.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 Hoe heet ze? Liz. Liz. Liz. Ja. Leuk, leuke ja. naam. Ik heb tegen haar gezegd, jij mag straks een filmpje maken met oma in het museum. En dan zeg je, ik ben Liz van Roon, ik ben zes jaar en ik nodig jullie uit in het museum. Nou, nou. kijk of ze dat kan. Anders ja. nou, doe je autocure, cure kan ook nog. Ja, maar zo goed ben nee, ik daar dat niet in, oma. Hé, hartstikke bedankt. Okay. Nogmaals en een heel fijn weekend. Uh, fijn weekend. Proost, bye-bye. Ja? Okay. Okay. Ja. Bye. bye. bye. Muzika. Muzika. El muziek.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 song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words. En de Mooi. grootste helden. Ja, geweldig. Zo. Bijzonder, dat bijzonder. Is, en dat, nee. dat gaat nooit vervelen. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Dit soort nee. muziek is echt altijd goed. Ja, en Fly Me to the Moon, dat is ook nog een Fly beetje. Fly Me to actueel, the Moon, zeg, want mensen willen we naar de maan. Ja. Ja, ja, ja. Frank was de tijd uh, ver vooruit. Zo Frank, Frank ja. wel. <laughs> goed, uh, we gaan uh, naar Jullie, naar ons tweede onderwerp van. Uh,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 En uh, ja, dat, is, dat zijn wel uh, uh, uh, uh, bijzondere appartementen ja. bijzondere, uh, worden dit. Wauw. En, uh, en gaan wij nu helemaal naar boven lopen? Dat, dat lijkt me wel leuk. Overal. Ik hou deze plaat Oké, okay, dan loop ik voor. Ja. ja. Oké, okay, ik vind het een mooie trap. Juist ja, ja, wat is dit? Garniet? Ja. Oh ja, dat is uh, natuurlijk superbestendig tegen alles. Je ziet wel nog mooie liftdeuren. En... Uh,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 Les komt. Ja. Dan hier, hier zie je, hier komt die, de tafelconstructie. En hier staan dus twee versukken bekers op. En die zaten vroeger helemaal vol met water. En dat was dus het drinkwater? Dat is bijna voor druk. Er zat ook wat drinkwater in. Dat oh, ja. was natuurlijk onder druk. op uh, En dat is nu een heel klein lullig pompje naast de straat. Zou echt die, het geloven, nu, die, die het, het, het nu, nu doet. doet. Ja, ja, ja. En dit hadden ze allemaal nodig. En oh. dit is feitelijk. Daarom zijn in Nederland al die watertorens feitelijk niet meer in gebruik. Want ja. het is een heel mooi systeem. Ja, heel slim. Door dit op het hoogste punt in Zandvoort te plaatsen, ja. heb je overal druk op het water. En uh, dit, deze bakken, die worden denk ik afgebroken of moeten die blijven? Die, die bovenin, hier, die worden afgebroken, want die uh, waren. Uh, was de bedoeling om ze te behouden. En met de monumentencommissie uh, die wilden ze per se uh, terug hebben, gaven ze opnieuw, gaven ze helemaal maken.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 Ja. Ook een beetje uh, alsof je op een andere planeet nu terechtkomt. <laughs> alsof hier zo'n uh, ruimteschip is geland. We moeten hier langs, toch? Ja, ja, ja dat is er liggen omhoog. Het heeft iets engs. Ja, Ook wel? Nee, moet hier niet. Ja, je kunt hier, uh, als je hem samen Het is het al heel eng. Ja. Oh. Nou, ik uh, hou me even goed vast. Dus ik ga zo weer even verder opnemen. Het is een, uh, een heel bijzonder.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 Dus ik geef dat ik... ik, ik, eh, ik oh, oké, okay, ja. Ik kun je gewoon op de zon lopen. Yeah. moet ik hier even een foto van maken. Want dit is toch wel iets heel... We moeten nog hoger natuurlijk. Ja, we, nog we gaan wel. door. Hier, oh, ja. hier je, dan kun je even zien hoe we hoger lopen. Maar het vast is natuurlijk helemaal verweerd. Ja. Ja, zeg. Dus we gaan steeds, Mooi. steeds een stapje hoger.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 Maar die is heel druk bezig met zijn uh, manning nog. Hè, en de boot met zijn uh, boot. Ja. Of is er een redding? Want uh, tegenover ons zit uh, Judy Snitger. Zij is ja. uh, net begonnen als PR-functionaris. Ja, Zij, uh, ja. ja spannend. Het al, Dit is voor... een behoorlijke ja, vuurdoop zo. Ja. Er was is, is, is het ook een vrijwilligersbaan? Uh, uh, uh, Jazeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Er is toch geen uitdruk hè, van de KNRM, toch? Nee, nee is okay. het is gewoon een ja. oefening. Een oefening, ja. ja. ja. Dat is elke week, hè? Elke week. Ja, elke week om 8 uur ochtends rukken ze uit. Ja, klopt. En dan wordt er goed.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 We hebben in 1825 18, onze eerste roeiboot gekregen. Ja. Dus destijds ging het nog met, met roeiboten, Dat kun je je nu niet meer ja, voorstellen ja. natuurlijk. Maar, ja. Hoeveel mensen zijn er gered in de loop der jaren? Jeetje. Is, nou, dat, is dat bekend? Ik durf het niet te zeggen. Nee, het afgelopen het zeggen jaar we. hebben we... Maar zijn dat tientallen of honderden? Of, uh, nee, honderd, ja, duizenden zelfs. We ja? hebben in, in het afgelopen jaar alleen al is er in Nederland door de KNRM meer dan 3000 keer uitgerukt. ja.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 ...tijd te verliezen namen de Zonvoorters de reddingboot van wijk en zee... ...en gingen naar de Virginia en hadden de 11 manningsleden van boord...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 Ja, ja. Ja, wanneer komt die nieuwe boot dan? Dat weet je ook nog niet. Nou ja, we hopen uh, dat die uh, in uh, 2026... Uh, oh, okay. maar, uh, dus dat duurt wel anderhalf Dat er een komt. Jaar, ja, we, dat verwachten ja. we wel. Ja. En het wordt alleen maar betaald met donaties? Alleen donaties. Ja. En we bestaan ja. dit jaar 200 jaar. Ja. Dus uh, dat, daarom wil ik ook heel graag deze... Uh, uh, Mogelijkheid nou, aan, ja, dit, ja, ja, dit interview gebruiken om, uh, om alle Zandvoortse ondernemers op te roepen om een bijdrage te leveren aan de KNRM voor de komende 200 jaar. En hoe doen ze dat? En we zijn natuurlijk, nou ja, we zijn eigenlijk staan we open voor, voor allerlei activiteiten die we samen kunnen organiseren, initiatieven die vanuit, vanuit ondernemers worden. Samen met de KNRM kunnen we natuurlijk allerlei ja, initiatieven ondernemen komend jaar. Dus we horen heel graag als die ja, en, als hoe er wetten zijn. Als contact opnemen.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 En uh, 11 november is eigenlijk de datum, exacte datum. Van, uh, ja. uh, wordt er op die 11 november ook nog iets gedaan, dan?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 de ja, redding, ja, ja, ja. Oh, wat is jouw functie nu bij de... Secretaris. Wat Hans zegt, ik Die ben secretaris. Ja, ja. secretaris. Ja. Oké. Okay. Dus, al nog uh, of niet? Uh, sinds 2013. 2013. Okay. 20 ja, dat is al een tijdje. Dat is best een tijdje. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja. Maar uh, over 11 november kun je nog niet uh, veel zeggen. Jawel, maar uh, dat is de oprichtingsdatum. Ja. Uh, Afgelopen 11 november was eigenlijk de, het startschot voor het jubileumjaar, zeg maar. Ja. Mm -hmm. uh, het lied is nu, uh, wat uh, jullie zegt...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 En dat is eigenlijk het hoogtepunt voor het jubileum landelijk gezien. Ja, dat ja, ja. ja, is echt en, op landelijk uh, ja. niveau. Niet, ja. Wat ja. we niet voor lokaal zantwoord. gaan doen, ja. we zijn er al over het brainstormen, ja. maar het is nog te vroeg om er iets over te zeggen. Oh, okay. ja. Maar uh, potentieel zitten er hartstikke leuke dingen tussen. Ja. Er gaat wel uh, iets gebeuren. Maar wij zijn natuurlijk de... een klein clubje met vrijwilligers. Ja. Ja. En alles wat je bedenkt moet je ook kunnen organiseren. Dus Prachtig. we zijn ook aan het afwegen wat voor ons haalbaar is. Ja. Ja. Uh, maar uh, ja...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 op visite waar dan ook en mm -hmm. zodra het nodig is zijn we binnenkwartier op het water uh, met rood. Ja, ja. Uh, dus dat kan soms wel uh, voor verrassende binnen situaties. Kwartier, joh. Ja. ja. Zo, het is ja. toch best heel snel. Ja, dus het is ook ja. een heel bijzonder uh, iets om vrijwilliger bij de KNRM te zijn. Omdat ja. je eigenlijk altijd een soort van uh, aanstaat. Want ja. elk moment kan het gebeuren. Ja. En dan gebeurt het ongeveer 30 keer per jaar. Het is best heel spannend. En wat ik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 Of we moeten er nog bij komen? Nou, we zijn aardig op sterkte, denk ik, ja. gilles toch? Ja, want de dus... laatste maanden werd er wel veel gevraagd om nieuwe vrijwilligers, zeg maar. maar hebben ja, ook maar het is wel een blijvend blijven iets ook, hè? Wij, uh, ja. De club hoeft geen honderd man groter te worden, helemaal ja, dat niet. Dat ben je eens. Um, ja. Maar er is altijd iemand die afvalt of iemand die bijkomt. Dus je bent altijd op zoek. Ja. Uh, maar het moeten ook mensen zijn die, uh, die passen bij uh, wat we bij vragen. En bij de groep sowieso. Omdat het een kleine, hechte groep is. Daar moet je ook in het pulletje passen. Maar je moet ook passen qua werkschema dat je ook uh, van je werkgever uh, zomaar bent. je spullen ja. kan laten vallen, omdat ja, je ja. naar de boot gaat, op ja. dinsdagmiddag ja. twee uur. zal ja. ja. je net met een, met een klus bezig bent. Nee, je ja. moet je zwemdiploma ja. hebben. Dat is... Ja, dat is handig praktisch, ja. Nou, ik zal ja. je zeggen, de, de, dat was vroeger zeker niet zo. En er zijn er nee. wel een paar die uh, uh, daardoor het daardoor niet gehaald hebben. Nee, zo, dat is ja. heel bijzonder. Ja. Maar dat is ja. allemaal in het museum terug uh, okay, okay, zien ja, en wel. luisteren. Jij bent eigenlijk net begonnen bij de KNRM. Ja, maar ja, niet als opstapper. Nee, dat weet ik wel. Ook niet als schipper. Naar, uh, nee. Voor de PR. Maar jij zei het al in je inleiding uh, toen je sprak met ons. Dat je je meteen in een warm bad uh, ja Ja, voel, absoluut. Hè, ja. Wat, wat ja. is jouw achtergrond? Uh, communicatie. Ik heb 22 jaar uh, zit ik in het communicatievak. En, en ik werk nu bij uh, het havenbedrijf Rotterdam. Oké. Okay. Dus uh, ook daar ook water, in de schepen. En en de, ja. ja, precies. Mm -hmm. ja, ja. ja, en dit... Uh,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 dus je voelt je daar wel op je plek. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik loop elke zaterdagochtend sowieso met de hond ja. over het strand. Ja. Dus, uh, o, nou, oh, daar ken uh, ik jou van. Ja, dat, zou, oh, dat ja. kan heel goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Want wij hebben natuurlijk allemaal een hond. Ja, ja, ja zeker. Uh, uh, het is een die grote ontmoetingsplaats strand. Ja. en ik hebben dezelfde hond. Ja, ja. ja. ja. ander kleurtje. Maar ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja, lijkt ja. vandaag veel. leuk. Dus nu ga ik een bakje doen bij de bemanning. precies Hebben jullie nog helemaal geen mensen meer nodig? Als mensen nog eventueel ja, nou, uh, handjes, handjes zijn er ja? altijd uh, zeker. En zeker nu ook. Kijk, uh, het, het KNRM wordt vaak ook nou ah, dat is dan uh, zo'n stoere man op de boot is. Zo'n mm -hmm. opstapper. En, uh, uh, dat is eigenlijk maar uh, een deel van ons doet dat. Want er zijn ook mensen die uh, aan de wal werkzaamheden verrichten. Mm -hmm. Mensen die uh, met een groot rijbewijs uh, de truck uh, besturen. Ja, ja, ja. Uh, en mensen zoals wij die in een commissie zitten. Uh, en gezien het 200 jaar KNRM. Uh, en,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 Ik weet niet, wat heb je liggen? Nog iets? Maar dan krijg je toch wel over 6-0? De KNM is een paar jaar geleden gestart met een heel vlootplan. Een vlootvervangingsplan. Dus in heel Nederland met vijf jaar stations hebben allemaal minimaal één boot. En die worden in een aantal jaren tijd allemaal vervangen. Onze boot staat ook op de nominatie. De nieuwe, we weten al wat voor boot we krijgen. Hij is alleen nog niet in productie. Maar die gaat ergens in 2015 tot 2016 ja We gaan afronden, want we gaan naar het nieuws. We ja, we gaan eerst luisteren naar wat als, als de storm ja. komt. Nieuwe Precies, ja. Bosch. Ah, ja. Als de storm komt en dat is helemaal van, gericht uh, op KNRM uh, 200. Step Met Step Bosch. veel Step dank Bosch aan ja. ja. Dankjewel Kek. voor het gesprek en een goed weekend. Dank jullie wel. Oké. Okay. Je kan de stroming soms lezen.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 We zijn altijd nog helden. Goed, uh, ja, we zijn aan het einde van uh, onze uitzending. Prachtig uh, nummer. Leuk dat u geluisterd heeft. Ja. Uh, Gert bedankt, Isabel bedankt. En jullie allemaal bedankt. Ja, en, uh, iedereen en Hans ook uh, bedankt. En, uh, en, uh, en, uh, hebben en uh, we tot volgende week, al, uh, gelukkig, ja, nee, de volgende We hebben gelukkig niet hebben vorige week. Ja, vorige week. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, kan niet aan de gang blijven. Nee, nee, nee. We gaan naar het nieuws toe van uh, 12 uur weer.